Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Ongeveer de helft van de jongeren tussen de 16 en 25... vindt hun eigen mentale gezondheid niet goed... Vooral die van begin 20 hebben er last van, zegt de GGD. Ja, dan gaat het om dingen als prestatiedruk die ze ervaren. Stress, om allerlei redenen. Niet voldoen aan het ideale plaatje. Sociale druk, de media, wat ze allemaal moeten doen. Sociale media dan met name. Dus om dat soort klachten gaat het. En ja, dat maakt ze ook somber over de eigen toekomst bijvoorbeeld. Dus best wel een, een zorgelijk beeld geeft dat. Ook jongeren die alleen wonen en lastig kunnen rondkomen... hebben het vaak mentaal zwaar. Toch zegt 84% van de jongeren overal wel tevreden met zichzelf te zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie hoopt dat de VS niet uit de organisatie stapt. Vrijwel meteen na zijn aantreden maakte president Trump gisteren bekend... dat de VS uit de WHO gaat stappen. Volgens Trump heeft de VS jarenlang te veel betaald aan de organisatie. Maar de WHO hoopt dat de VS zich alsnog bedenkt. Volgens de organisatie is het in het belang van de gehele wereld... dat de VS en de WHO blijven samenwerken. Het kabinet verklaart de oorlog aan de file... En dat doen ze door jou en mij op te roepen om buiten de spits te reizen. Minister Madlener legt uit waarom. Net als u verlies ik kostbare tijd die ik liever op het ministerie of met mijn gezin had doorgebracht. En daar bouw je natuurlijk van. Ja, kijk dus met je baas of je op een ander tijdstip kunt beginnen. of werk vaker thuis. Dat is nodig, zegt de minister. Vorig jaar was het allerdrukste jaar op de Nederlandse wegen. En liefhebbers van planeten kunnen vanavond hun hart ophalen. Er staan namelijk een heel aantal. Op één rijtje boven de horizon Venus, Mars, Jupiter en Saturnus kunnen met het blote oog worden bekeken. Voor Uranus en Neptunus heb je wel een goede verrekijker nodig. De zes planeten zijn zichtbaar tot 10 uur 's avonds en bij helder weer. Ja, dan kun je het krijgen ook. Het weer nou een beetje pech. Het blijft grijs. Er is kans op mist en wat motregen. Vanavond blijft het bewolkt met temperaturen rond het vriespunt. Morgen grijs en regenachtig bij 1 tot 4 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint langzaam maar zeker. Het verkeer moet rekening houden met her en der dichte mist. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is daarom de spitsstrook dicht... Er staat file tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. En de vertraging is 5 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen heb je ruim 5 minuten tijdverlies. En op de A10, de Ring van Amsterdam, staat file voor knooppunt Amstel en daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziek Boulevard.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 Même quand il m'aime, je veux toi jusqu'à Pourquoi je me mens à moi-même En croyant que tu racontes, quand tu m'écris que je suis belle, et finalement uh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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal doden door de hotelbrand in een skigebied in Turkije is opgelopen tot 66. Zeker 51 mensen raakten gewond. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders onder de getroffenen. Hoewel in Europa nog steeds het meeste wordt afgerekend met contant geld... neemt het gebruik ervan wel steeds verder af. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Centrale Bank... En de Haagse band Golden Earring gaat alsnog een afscheidsconcert geven. Na 60 jaar stopte de band er vier jaar geleden mee. Omdat gitarist George Kooijmans ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Volgend jaar januari gaan de drie andere bandleden nog één keer het podium op. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt met temperaturen rond het vriespunt.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 hear people talking out loud, Ooh. but when you hold me near, you drown out the crowd, out the crowd. try as they may. you'll catch me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 Continue.